Vooral meeges met het NOS-journaal. Ziekenhuisverzekeraar Medirisk rekent op schadeclaims. omdat tijdens de eerste coronagolf reguliere zorg is uitgesteld. De verzekeraar denkt in totaal 12 tot 18 miljoen euro te moeten uitkeren. De helft van de algemene ziekenhuizen is verzekerd bij Medirisk. Een andere grote verzekeraar van ziekenhuizen, CentraMed, gaat niet uit van hoge schadeclaims. Volgens een woordvoerder maken ziekenhuizen zorgvuldige afwegingen bij het eventueel uitstellen van zorg. Massaal testen zorgt er niet voor dat de samenleving weer helemaal open kan. Dat concluderen Utrechtse epidemiologen. Het kabinet werkt aan 10 miljoen tests per maand. Maar ook dan blijven maatregelen nodig, zeggen de onderzoekers. Want als alle maatregelen worden opgeheven... zou elke Nederlander zich minstens elke drie dagen moeten laten testen... om het reproductiegetal onder de 1 te houden. Minister Grapperhaus van Justitie wil meer mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken. Hij schrijft aan de Kamer dat hij werkt aan een wetsvoorstel waarmee de overheid geld of spullen in beslag kan nemen... die iemand vermoedelijk met criminele activiteiten heeft verkregen. Nu kan dat alleen als iemand is veroordeeld. Als voorbeeld noemt Grapperhaus een inval in een pand waar de politie wapens en een groot bedrag vindt. In het voorstel van Grapperhaus mag het geld in beslag worden genomen... en moet degene die het eigendom claimt vertellen hoe hij of zij aan het geld komt. Vanuit Californië wordt vandaag een satelliet gelanceerd die de stijging van de zeespiegel gaat meten. De nieuwe satelliet heeft een betere kwaliteit en gaat nauwkeuriger te werk dan zijn voorganger. Wetenschappers willen vooral onderzoeken of en zo ja waar de zeespiegel versneld stijgt. Jarenlang bedroeg de zeespiegelstijging ongeveer 2 mm per jaar. Maar inmiddels is dat opgelopen naar gemiddeld 4 mm. Het weer overwegend bewolkt en droog. In het noorden wat lichte regen of motregen... In stevige zuidwestenwind wordt het 11 graden. Vanavond en vannacht verspreid wat regen. Morgen vooral in het zuiden regen. Op andere plaatsen droog en wat zon. En opnieuw ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de Ring Zuid van Amsterdam... op de A10 richting Amersfoort. Je hebt daar 10 minuten oponthoud... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer.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 Toebak leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Yes, over een maand begint de winter. Nou, misschien moeten we er ook maar eens een wintersplaatje gaan draaien. De kerst staat voor de deur. Jamie. It may be a season story. Find a greater feeling. Driving along down the road to home. Christmas... Never gets old I don't get tired of the singing Or reading the same old things Love every one of the rituals Christmas Never gets old All the presents are wrapped And the stockings are hung All the children relieved. All the waiting is done. The houses that blow, Now look up, mistletoe. Let's get on with the show. All of the usual face. Church bells are reeling me in. Give me red and green. So let's get on. Voor de deur. Er staat er wel een man voor. Mag ik Die Die uh, stuur ik weg. Jazeker. Ja, het is bijna weer te ver. Oh ja. Wat heerlijk. Goed, het duurt toch wel even. laat ik even mee ophouden. Zeg gek, Sinterklaas is niet eens afgelopen. Maar goed, uh, dat was natuurlijk Jimmy Cullen en Christmas Never Gets Old. Is tweede gedeelte van het radioprogramma. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, zeker 21 november. En kijk je in, uh, in de geschiedenis is dat de SS Phoenix vergaat uh, voor de kust. Of uh, op She Boy Gun. Ik denk dat ik het niet helemaal goed uitspreek. Maar goed, Sheboygan, Gun, volgens mij is dat. En uh, op, de, op dit schip, de SS Phoenix. Phoenix is een heel modern radarboot met twee schoepen. schoepen. Echt een heel bijzonder ding. Uh, daar zitten vele Nederlanders op. Onder andere een hele grote groep uit Winterswijk. Iets van 80 mensen of zo die op die boot zitten. En die boot raakt s'nachts in de brand. En er zijn maar twee reddingssloepen. Dat is een bekend verhaal. Ja, ja, dit is nog het is voor de Titanic. De Titanic. Hè? Maar dit is namelijk 1847. En uiteindelijk komen daar... 250 geschatte mensen bij... om het leven. Ze worden uiteindelijk op sleeptouw genomen. Dit schip door een uh, Benjamin G-Suite. Die daar toevallig in de buurt uh, vaart. Die neemt dus wat er van die boot over is mee. En uiteindelijk wisten er iets van... 40, 45 mensen in twee reddingsboten... nog wel zichzelf te redden. Ze vinden nog wel twee mensen op de boot. Die half verbrand zijn. En uiteindelijk omdat er geen telegraafverbinding is met Nederland. van het plekje waar ze gestrand zijn. het duurt pas drie maanden voordat Nederland de bericht krijgt daarover. En uiteindelijk in Winterswijk. hebben ze daar ook zeg maar. Uh uh, uh, uh, ja, een dag van rouw in geluid. En pas in 2017 hebben ze daar een monument onthuld. Dan moet je omdat dat hele gewoon... families uit elkaar gerukt zijn daar gewoon. bizar Dat is gewoon 150 jaar later of zo. Ja, dat, is echt niet zo goed. Ja, ze, gewoon, dat was in de tijd. Dat oh, we gaan gewoon weer door. Maar goed, echt 80 mensen uit Winterswijk die gingen, ja, de beloofde wereld op zoeken, weet je wel. De VS, daar kan je echt uh, goud toen, vinden. Toen zo. al hè? toen ja, al. Ja, toen al. Ja, ja, ja, goed, ja. wat nog meer? In 2007, daar hadden het we vorige week over... toen werd het Land van Ooit echt gesloten. Oh ja. Ja, het is ooit gebeurd dat dat gesloten Land van Ooit. Is. Ja. Nou, even een muziekje doen. Blad... Dit is het volkslied van Land van Ooit. Goed, ik heb gisteren wat filmpjes te kijken van eh, bepaalde soort weet je, renners die daarheen gaan. En die gaan dan in het land van ooit gaan, zogenaamd overal, alleen dingen heen springen. Het is natuurlijk gewoon alleen maar weer <laughs> vormgeving om het, om het feit dat je ergens op bezoek gaat... en dat je ergens aan gaat besteden. land van ooit is natuurlijk helemaal nu verwaarloosd. En, eh, er staan nog beelden in het water. Je kan nog bij dat eh, kasteel kan je nog kijken. Maar wist je trouwens dat de, de eigenaar van eh, land van ooit... Dat was vroeger de directrice, directeur van uh, de Efteling. Die is dan uiteindelijk voor zichzelf begonnen. Oké. Okay. Ja, dat was ook weer de familie... Dacht, dat uh, kan ik ook. Ja, nou ja dat dacht hij ook. Je uh, was ook weer de familie... Ik zit even te kijken hoe wordt de familie... Uh, Taminao. Dat is een Chinese familie of zo? Ja, ik denk het, ja. Goed, vroeger okay, directeur ja, die, van Efteling. Ja, die hebben ook wel geld. Dus 34 ja. hectare was het grootste themapark. thema, park, rinders, oh, thema leuk, en leuk. theater en weet ik veel. Kinderen jaar, waren daar de baas, hè? Ja. Oh, ja. Goed, wat nog meer? Twee jaar later won Ralf Makkenbach het Junior Eurovisie Songfestival. Heb, okay. je, heb je ook nog wel wat van hem gehoord? Ralf Makkenbach? Nee, nee, niet echt heel veel. Nee. Nou goed, in 1877 Thomas Edison vindt de fonograaf uit. Dat is een membraan met een stalen naald. In een... Goed, goed. Het is waarschijnlijk gebaseerd op de fonautograaf. En dat is een uitvinder. Uh, Eduard uh, Leon Scott. Die heeft dat ooit op de markt gebracht. Dat was in 1860. En wat Thomas Edison heel vaak deed. Hij heeft iets van 1500 patent op zijn naam staan. Hij kocht patent op, verbeterde dat en gooide het weer terug op de markt. En dan was dat van hem. Zo heeft hij het ook met deze uh, fonautograaf. Hij heeft er uiteindelijk fonograaf van gemaakt. En uiteindelijk is in 19, uh, of in 1860... kwam dat op de markt. En even kijken naar de fonautograaf. Dat klonk Zo. Zo'n nare mug die ja. altijd om je hoofd zit. Het maf is het dus voortslied van iets. Het maf is dat die man die dat gemaakt had, deze Eduard Leon Scott, het nooit zelf heeft gehoord. Hij heeft dus iets gemaakt. Geluidstrilling heeft hij op zwart papier, eh, zwart karton laten maken. met een draaiende trommel op een of andere manier. En pas in 2008 slaagden ze erin via allerlei techniek om dat toch, dat geluid wat hij ooit daar heeft opgenomen, te laten horen. Hij had oh. niet techniek om dat later af te spelen. Dus dat heeft uh, Thomas Edison dat, zeg maar, uiteindelijk gedaan. En dat fonograaf dat klonk dan weer zo. Al oh, een stuk beter, hè? Ja. Nou ja, Als je nagedoet hoe wij nu tegenwoordig klinken... dat is gewoon geweldig. En dat was een zeer populair apparaat. En vooral met deze uitvinding... heeft Thomas Edison echt aan Amerika... flink flinke golp, hoor. Met de hele industrialisering en zoiets. Ja. Goed, wat dan meer? In 1969 het eerste Arpanet Link wordt gemaakt en dat is ARP, het ARPANet, is eigenlijk een hele vroege voor, uh, voorloop van het internet. Opgezet in de late jaren 60, dus door het Advanced Research Projects Agency, ARPA, van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is eigenlijk een voorloper van het internet. Dat ja, ze wel wilde, bijzonder. Ze wilden ge gebruik maken van elkaar apparaten, geloof ik. Also, omdat die, al die computers en toestanden die ze gebruiken. dat was heel prijzig. En dan wilden ze op die manier. Uh, ja, hoefden ze niet te reizen. en konden ze in ieder geval van elkaar spullen gebruik maken. 1916, het beroemde hospitaalschip Britannic. zinkt naar de bodem. En, uh, er waren verhalen. dat is Britannic is natuurlijk uit. Uh, de White Star Line uh, Company. Hè? Weet je, die hebben de Titanic uitgebracht, de Olympic uitgebracht. En Olympic is eigenlijk het enige schip wat overleefd heeft. Dat uiteindelijk naar de slop is gegaan in 1935. Maar de Titanic is in 1912 gezonken. En deze Britannic, dat, uh, dat, zeg maar, die is in 1916 gezonken. Waarschijnlijk is hij op een mijn gevaart, gevaren. Ze dachten eerst een torpedo, maar uiteindelijk is het een mijn geweest. Ze hebben dat ooit ontdekt in 1977. Toen Jacques Cousteau het weer ontdekte. En toen waren ze alleen mijn uh, overblijfselen, hebben ze daar gevonden onder... Uh, in de e e Egeïsche Zee, daar was je gezonken. Uiteindelijk. Het was natuurlijk eigenlijk gewoon een hele grote. Uh, uh, hoe noem je het cruiseschip? Maar uiteindelijk is het uh, uh, in beslag genomen en is het er een hospitalschip van gemaakt. En er waren wel verbeteringen aangebracht, omdat de Titanic ook zomaar ging zinken, hebben ze dubbele waterdichte bekleding gemaakt. Meer schotten, hoger en meer sloepen en ook meer reddingsvesten aan boord. En toch gezonken? Toch gezonken. Ja, niet ja. alle mensen zijn, hoe uh, uh, uh, noem je dat? Uh, uh, overleden. In ieder geval zijn er dertig mensen in een uh, sloep vermalen door de schroef. Omdat die onder de boot half terechtkwamen. Oh, heel God, dramatisch verhaal. Goed, Britten Brittannië dus in uh, 1916. Ja. Nog één of uh, nooit tot zover straks de verjaardagen. We hebben weer een kleine greep uit die verjaardagen gedaan. Want er zijn ook weer heel veel natuurlijk. Goed, over hij is gesproken: Hier, de Smashing Pumpkins. De samen met natuurlijk Axl Rose van Guns N' Roses, zangles gehad. Aan het een scherpe stemgeluid, het lijkt wel een soort schiermesje. Waar ze mee zingen, Ramona. En goed, daar hebben ze nog nooit een plaat over gemaakt. En zij waren de eerste die er een plaat over maakt, over Ramona. Toch? Of niet? Nou goed, wie is de jarige? We kijken er even naar. Birthday, birthday, ja, geef je geld maar uit. Hoewel, deze man kan zijn geld niet meer uitgeven. Die heeft waarschijnlijk doorgegeven aan zijn nazaten. Wie? Voltaire? Voltaire, ja. Wie was dat ook alweer? Dat is het pseudoniem van François-Marie Arouet. En uh, hij is geboren op 21 november 1694. En uh, ja, hij is eigenlijk een, uh, een Franse filosoof. En hij is uh, eigenlijk uh, de prominente voortrekker van de Franse verlichting. Dus hij heeft echt wel gezorgd dat de geschiedenis veranderd is. Oké. Okay. En wat, wat is dan. Bedoel, hoe moet ik dat zien? Hoe kan ik er. Uh... Hij heeft uh, boeken over de Engelsen geschreven. Hij heeft. Uh, echt uh, Commentaar, vure le Dus hij heeft echt uh, heel veel gedaan. Het is te veel om op te noemen. Maar het is niet de een, een of andere filosoof, uh, vieze, zo, filosofische uitspraak die. Uh, die ons bij is gebleven? Oh, die heb ik nou niet even. Nee, uh... oké. Okay. Nou, goed. Vandaag. Uh, uh, is die, zou hij jarig zijn geweest, al is hij al overleden. Ik heb het over Christopher Tolkien. Oh, is dat die van die. Uh... In de pan of the ring. Maar uh, hij is wel familie. Ja, hij is wel familie. is namelijk de zoon van J.R.R. Tolkien... Uh, ja, dat is die boeken van uh, The Hobbits. En uh, de, nee, de, de Lord of the Rings. En man met een soort films en boeken. Eindeloos dikke boeken. En deze Christopher, de zoon van dus. Die heeft fanatiek meegeholpen met het uitbrengen van zijn, uh, van zijn vaders werk. Maar ook heeft hij geholpen met het tekenen van de kaarten. Die toch niet helemaal klopten destijds. Die zijn vader had, klopt, had gemaakt. Dus daar heeft hij meegedaan. Hij heeft echt meegeholpen aan het vaders werk. Hoe uh, kan een fantasy fantasy kaart niet kloppen? nee nou ja, ja, okay. volgens een bepaalde theorie. Ja, hier zijn mensen die gaan er heel ver in om te kijken of het wel klopt. Hè? Of het, wat hij allemaal vertelt, of dat wel uh, ja, op de kaart kunnen. weer terug te vinden is. Zou kunnen. Ja. Die vandaag is, oh, ja, ik ben wel een fan van haar. Dat is Goldie Horn. Ze wordt vandaag 75. Yeah. En zij, uh, een van haar leukste films vind ik zelf, Private Benjamin. Ja, zeker. Dat ze daar in het leger zat. Dit is echt 40 ze... jaar geleden, Private Benjamin. Ja. Ja. Hallo. En <laughs> ook uh, Death Becomes Her. Dat was met Meryl Streep. Dat ze dan het eeuwige leven oh, hadden. Dat, ja, vielen, en, ja, dat uh, Echt heel leuk. En uh, de First Wife Club. Dus vind ik ook het is een leuke film, een beetje om te emanciperen, zeg maar, voor ja. die vrouwen. Ze zijn is verschillende keren getrouwd geweest. De laatste man daar waar ze aan blijft hangen is Kurt Russell, stoere ja. man. Die natuurlijk ook heel vaak Elvis speelde ook. Ja, wij zitten nu in die kerstfilms, hè? is Is Santa Claus. Ja, oké. Okay. En dan zie je haar af en toe ook even. En nog een klein leuk weetje: ja? ze hebben een zoon samen, zij en Kurt Russell, die heet Wyatt. En die heeft dus in 2009, 2010 dat seizoen gespeeld in het ijshockeyteam van. Nou, als je me nou zegt. grappig. Nederland staat helemaal op de kaart bij ze. Ja. Maar goed, Goldie is 75 geworden. En het grappige is, ze is getrouwd met Kurt Russell. En die is een stuk jonger. Die is namelijk 69. Ah, oh, dus En ze staan al sinds 1983 bij elkaar, hè. Zij dus is Kijk. ook wel heel leuk, volgens mij. Ja, volgens mij is, ja, Ik kan me voorstellen dat je, dan maakt het even niet uit dat ze 7 jaar ouder is. Maakt me 6 jaar, sorry. Echt ouder. Vandaag wordt ze 55. We kennen haar van deze plaats. Björk begon met de Sugar Cubes, niet de Sugar Babes. Dat is wat anders. Sugar Cubes is echt een alternatieve rockband... die vage muziek maakt. Die kon het wel waarderen, maar sommige stukken waren niet doorheen te komen. En in 1993 90, ging ze solo. Dit was haar eerste single die echt groot werd. Human Behavior. En later kwam onder andere dit nog uit. Army of Me. En Let's Play Dead. Dat is ook zo'n plaat van die zware, depressieve muziek... die ik wel lekker vind op zijn tijd. Maar ze maakt niet alleen maar deze zeg maar... Ja, wat is het? Techno-house-achtig rockmuziek. Maar ze maakt ook jazz. Echt waar? I'm so quiet. Precies. Nou, of ze zo quiet is, weet ik niet. Ze is altijd schreeuwerig, uitzinnig tijdens optredens. Ook. Doet ze nog wel wat eigenlijk? Björk, nou, Dat hoeft eigenlijk niet, hè? want ze is miljonair, hè? Dat zeg je, hoeveel geld heeft ze wel niet? 35 miljoen stond er gewoon. 35 miljoen? Ja, dat zou goed. ik ook niet veel meer doen. Dan zou ik nee, denken van nou, nou uh, vieren het leven. En, uh, ze is wel met acteren begonnen natuurlijk in 1990 met uh, Juniper, geloof ik, van de gebroeders Grimm. Heeft ze een rol gespeeld. En later heeft ze nog uh, meerdere rollen gespeeld. Iets met Dancer zo, Dancer Dark. Zo heeft ze gespeeld. Een hele vage alternatieve film. Daar zal ze het geld niet meer verdiend hebben. Het maf is, is getrouwd geweest met de gitarist van de Sugar Cubes, Matthew Barney. En die zijn al sinds 2013 uit elkaar. Maar ze hebben wel samen een zoon. Dus dat is wel weer mooi. Goed. Okay, ja, wie vandaag ook jarig is, dat is Connie uh, Baar. Maar ze leeft helaas niet meer. Ze is maar 53 geworden. Yeah. 52 zelfs. En uh, zij was een uh, Nederlandse zangeres, Vooral bekend ook door het liedje van die twee kleine Italianen. Van Connie Probes. Die, met oh ja. Uh, B-kant Norman. Dus dat zijn uh, ja, twee kleine Italianen. Norman. Ja, die? No. Ja, leuk hè? Ja, ze ja. heeft ook wel uh, uh, meegedaan uh, aan het Nationaal Songfestival. En uh, Tante Leen en Tria dop zegt af En zij behaalde helaas de vierde laatste plaats. En toen was Ronnie Tober degene die won. Die nou, mocht ja. naar Londen afreizen. Ik wist helemaal niet dat hij meegedaan had met het Songfestival. Goed. Dat? Ja, er zijn nog wat afleveringen geweest. Dus uh, niet alles kan je ja. natuurlijk. Vandaag zou hij jarig zijn geweest, maar hij is al overleden. Al een tijdje geleden. Uh, Ponke Prinsen. Een Nederlands-Indonesische mensenrechtenactivist. Hij heette eigenlijk uh, Jan, Johan Cornelis Prinsen. Hij was vooral actief ook in de Tweede Wereldoorlog. Hij zat toen gevangen. De, de Duitsers hadden hem gevangen, gevangen genomen. En uiteindelijk uh, zat hij met gevangenen boeken te lezen. Hij las heel veel vooruit pastoor Ponke. En daarvoor kreeg hij uiteindelijk Ponke Prins als bijnaam. Uiteindelijk ging hij bij de Korps Mariniers in uh, Nederlands-Indië uh, strijden. Daar heeft hij heel veel gedaan. En uiteindelijk kwam hij erachter dat Nederlandse... Uh, strijders, strijden toch een beetje raar met de Indonesiërs omging. En toen uiteindelijk dacht hij, dit is niet oké. Okay. Dit is gewoon niet oké, okay hoe wij dat hier doen. Uiteindelijk is hij overgelopen en is hij zeg maar een... Uh... Het is een teug geworden van Nederland. Maar hij wilde gewoon heel veel dingen aan de kaak stellen. Dat, wat, dat we daar als Nederland ons niet goed hebben gedragen. Dat werd hem niet aan dank afgenomen. En uiteindelijk is hij wel weer in eer hersteld. Want dat klopt. Nederlandse uh, soldaten hebben zich daar niet helemaal correct... Uh, niet allemaal uh, gedragen. En hij stelde dat uh, aan de kaak. Heel goed, goed, ponkenprinsen. Ja, wie vandaag ook jaagt uh, een jonkie. Hij is pas 28, wordt hij. Conor Maynard. En hij... Uh... ...heeft een plaat gemaakt, ook de, die heet Whenever... ...en die is een behoorlijke hit geworden... ...en dat wil ik vandaag als de landenkeuze gaan doen. Oké, okay, nou, er ja, eentje... Er eentje die ik dan ook echt moet doen... ...William Seymour, dat is namelijk een uh, inwoner van het Bijlmermeer. Lekker boeien. Nou goed, hij werd ook wel genoemd Pa Sem. Hij leidde een opvang... ...en dat leed, uh, leed hij ook uh, op 4 oktober 1992... In het groentje, daar werkte hij, had wat kinderen onder zich, acht kinderen. En toen, je begrijpt het al, s'avonds om kwart voor zeven... kwam daar de Boeing 747, de l Boeing daar. En die flatgebouw boorde zich naar binnen. Hij ging met die kinderen heel snel het gebouw uit. En halverwege de vlucht naar een metrostation... zei een van die meiden van... Hé, hey, mijn zoontje! Of nee, mijn... noem je dat? Mijn... Roetje is nog binnen. Toen is hij teruggegaan, deze William Seymour. En heeft uiteindelijk deze jongen gered met het gevaar van eigen leven. Hij is echt redelijk door de zee heen gedoken. Een brandende pijp viel naar beneden. Die heeft hij met zijn blote handen weten weg te uh, werken. En uiteindelijk met zware brandwonden is hij uiteindelijk naar buiten gekomen. Hij heeft drie weken in coma gelegen, maar hij is echt uitgeroepen tot helds Omdat hij daar echt wel heftige dingen heeft uh, nou, uh, gedaan. Zeg maar deze pe, uh, wat heet je ook weer? Uh, pa Siem. Ja, pas hem, pas hem Goed, hij is uh, al overleden in 2008. Goed, dat is alweer de verjaardag. Dan is het tijd voor die landenkeuze straks. Maar eerst nog ja. even, thema en palen, die blijven ook maar muziek maken. En dit is weer een van die lekkere platen. Oh, it's true. Het is waar. Alles wat we zeggen hier is waar. knopjes dit nou? Mioem, mioem. Mioem, mioem. Oh, dat doen we er ook gewoon bij, ja. Ja, dat is allemaal geinig. gewoon Goed, ja. Oh, die doen we er ook nog even erin. Ja, Robert, hou eens op. Met je, met je synthesize, dat weten we nou wel. vorige hebben vorige week dat had het over gehad. Goed, het is uh, Toepak Leefd. Fijne toestel op aanstaan. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Want ja, het is eens een keer op tijd gewoon. Zandvoortse berichten. Nieuwe aanbestedingsprocedure. Reddingspost Zuid. Het is al een tijdje gestart. In 2019 is het gestart en ja, de inschrijfprijzen zijn aanzienlijk hoger. Eerder was er 700.000 euro beschikbaar. Dat bleek niet helemaal te passen. Nee. Dat was toch, ze wilden toch wel heel veel voor dat geld. Uiteindelijk is er nog weer 300.000 bijgekomen. Dus er staat nu een miljoen. Is er nu voor uh, uh, gereserveerd om die post te gaan maken. Hij is gewoon erg slecht. En ze hebben ook een nieuw stukje, plek, een nieuw, uh, stukje grond gevonden. En uh, dat heeft ook te maken met de mensen die uh, daar bij de kust wonen. Dat ze er niet op uitkijken. Maar ze vallen dan iets meer onder de duinen. Hebben ze iets meer privacy, die mensen die daar uh, wonen. Uiteindelijk een nieuwe locatie. Uh, uh, Kijk hoor. Vlakbij de watersportvereniging. Het strandafio. Ubuntu. Hoe spreek je? Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu. En, uh, Ubuntu. Ja, dat krijg je wel met zo'n naam. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar goed, uiteindelijk is er met een bouwteam scherp, scherp gekeken naar het ontwerp. Het is kleiner geworden. Het is lager geworden en het past nu binnen het budget. Moet je je voorstellen. Er was eerst 700.000, er is 300.000 bijgekomen. Ze wilden groot, breed, het is nu kleiner geworden. Ik zal echt nog een keer goed naar gaan kijken hoor. Er is nog geen besluit genomen over dit ontwerp. Maar het bouwteam denkt van ja, het kan allemaal wel. Na naja jouw van 2021 uh, moet het goed worden bevonden. En dan de zomer 2022 moet het allemaal klaar zijn. Echt waar? Nou. nou, dat is we nog afwachten. Goed. Uh, omroep Haarlem 105 lijkt zich niet neer te leggen bij een toewijzing van de vijfjarige licentie aan de Zandvoortse omroep CFM. Aan ons dus. Ja. Het kan worden opgemaakt uit twee verzoeken van Haarlem in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Een WOP-verzoek. Want uh, begin oktober had de gemeenteraad uh, unaniem haar voorkeur uitgesproken voor een verlenging van de licentie van ZFM. En uh, nou ja, Haarlem heeft dus gewoon de ambitie om zich als een sterke streekomroep te ontwikkelen en wil Zandvoort erbij hebben. Maar ja, helaas, uh, dat is niet zo gebeurd. En ze, het is wel zo dat uh, in principe gaat dus de, de media gaat er gewoon mee naar... Uh, hoe heet het, uh, omroep en naar nieuws en al die andere dingen. Die gaan dus mee met de gemeentebestuur vaak. Maar ja, de voorzitter Valérie Van natuurlijk van Haarlem 105... erkent dat de onder omroep langs deze grimmige weg... Als ja. dus nog wilt proberen om de licentie voor het in de rij, in de wachtrij te slepen. Ze proberen dus bij die wop zoeken, proberen ze allerlei documentatie en ja. informatie te achterhalen dat dus ze denken van. Ja, maar kijk, ik zeg ook dit is niet helemaal. Waarvoor, waarvoor, er is ooit een leen geweest. Dat was ja, om, om, om, om dit hier te verbouwen. Hè? Ja. En uh, daar wilden ze allemaal informatie over hebben. En uh, facturen, correspondentie over de stand, tot stand de afbetaling krijgen. Ik denk, wat gaat in het allemaal? Om nou, te kijken of het allemaal volgens de regels is gegaan. Als het ja. niet volgens de regels als het een beetje crisispolitiek is, dan, dan, dan probeer je een voet tussen de deur te krijgen. En dan ja, moeten we straks nog solliciteren bij Halem 105, zegt u? Ze willen alle, alle correspondentie, e-mails, brieven en whatsapp berichten hebben aangaande de gunning van de vergunning aan de CFM. Ja. Ik, nou ja, zeg. Het is, uh, ja, het is een grimmige weg die ze willen belopen. Ik denk niet dat we. De vallen duk heeft nog wel gezegd. We kunnen toch gewoon vrienden blijven? Ik dacht dat we nou, dat, dat, uh, dat, dat hebben af ons gelaten. Dat zijn we gepasseerd. Zeker gepasseerd. Goed, en komend weekend werkzaamheden aan het spoor. We hebben het goed ook gemerkt. Ja, en beide spoorwegovergangen zijn dicht. En het zal bovenlangs worden geleid. Euh, langs, boven het station langs. En het is vanaf donderdag tot en met zondag. Hè. Dus je hou er open. rekening mee. Voetgangers, ja. fietsers, auto's. Kruipend, kan je het proberen? Maar uh, wat wel voor uh, wordt, stints mogen we wel oversteken. Nee, hou ook even niet, op. Ook niet. Even foute grapjes af. Nee, achter het is laag, gewoon joh. een beetje raar. Want, uh, want ja. Ja, je hebt ook de bus en zo. Dus er wordt gewoon heel erg druk op de, op de Van Spijkstraat en zo. Ja. Alles wat naar Noord heen weer gaat. En de van Ja, vanochtend valt het me mee. Maar ja, dat is logisch. En uh. verder zijn er verkeersregelaars die geven het aan. En daarnaast die verkeersregelaars, die hebben echt wel ondersteuning nodig. <kwijnt> BOA's met de korte wapenstok. Want de lange gaan ze nog niet gebruiken. Hoe dus langer moeten ze nog weer trainen? Ja, moeten ze nog weer ja, trainen? Ja, ja. Dat was het. <laughs> ze gaan het niet gebruiken, maar ze proberen wel indruk te maken. Tuurlijk. Een man de... met een kleine wapenstok maakt altijd indruk. We hebben altijd, <coughs> ieder jaar in het uh, begin van het jaar, is er een schoolbasketbaltoernooi in de Korverhal. Maar de organisator Chris van den Broek die heeft uh, samen met het bestuur van de basketbalvereniging de lijns besloten dat ze dit jaar geen toernooi zullen krijgen ja zeggen al naar aanleiding van de corona en alles. We vinden het heel vervelend, maar de gezondheid van kinderen, ouders, toeschouwers en medewerkers... staat voor ons op de eerste plaats op het Chris van de boek. Vanwege de onduidelijkheden over ontwikkeling leek het ook niet gewenst om de datum op te schuiven... naar het einde van het schooljaar. Er is nu hoop uitgesproken dat in 2022 weer een normaal toernooi kan worden georganiseerd... met de kinderen en met het publiek. Nou, we mooi. hopen het allemaal. Jazeker. Nou, 50 jaar, een nieuw uniekum in het rond uh, voor zijn klanten te lezen. En het is geen monumentaal pand. Het is wel een uniek gebouw. En vanaf de straatkant kan je natuurlijk alleen de koepel zien. Maar ja, er zijn mooie dingen daar. Er uh, zijn ze ook helemaal gespecialiseerd. Een uh, MS-patiënt om die goed te begeleiden. En er is ook een zwembad. Er is een hele expertise opgebouwd. En Mart de Bruin is daar de voormal nu. En die zegt, uh, ja, we gaan het niet uitbundig vieren. Ja, en we gaan wel de nieuwe doelen zijn voor een nieuw Unicum... om even meer zichtbaar te worden. Vroeger was het natuurlijk al zo, verstandelijk gehandicapten... moesten altijd maar een beetje ergens weggestopt worden. Weet je, weet je het dorp nog van Mies Bouwman? Dat was ook een speciaal dorp, helemaal gebouwd voor ja. uh, mensen met een handicap... verstandelijke beperkingen en zoiets. Nou, dat, die tijd hebben we achter ons gelaten. Dus we moeten meer zichtbaar worden, zegt uh, deze De bruine. En uiteindelijk uh, moeten er ruime appartementen komen... Klimaatbeheersing. Hé, hey, dit is wel een goed idee, ja. Klimaatbeheersing, dat is wel een dingetje van de laatste tijd. Goede, venti goede ventilatie. Goed, dus de jubileum. Het is wel jammer. Het moet stilletjes voorbij gaan dit jaar. Over tien jaar dan maar weer, hè. Ja, ja. nog eentje dan. nog eentje. Ja. Vorige week werd Herman van Buringen, 60. Hij had een groot feest willen geven. Maar ja, helaas. gedicht. Niet meer dan twee personen. Hij is verrast door zijn kinderen... En uh, ze, zijn, ze hebben geregeld dat al zijn uh, vrienden met auto's naar het huis aan de dokter de Visserstraat kwamen. Ze stonden daar buiten voor de deur met draaiende motoren, groot licht en doof klakzons. En uh, de jager kwam toen naar buiten en de zoon stond hun vader toe met het nummer Papa van Stef Bos. En er was even later ook nog een live optreden van de zanger Freek Volkers. Zo werd het toch nog een groot feest en Herman was overdonderd. En uh, hij kreeg zelfs een uh, berichtende krant erover. Hoe leuk. Ah, mooi. Goed, toch? goed geregeld. Goed, nou, het is alweer tijd voor de keuzen. Ja, die staat helemaal klaar. Het vanwege ja? de verjaardag. Van? Van. Nou, wie is er ook verjaardag? Ik ben het helemaal vergeten. Van Maynard. Ja? En uh, hij, heeft samen, hij is dus de liedzang van uh, uh, uh, Chris Cross Amsterdam. Uh, hij, is, uh, hij, hij is dus gewoon uh, degene die de muziek in uh, doet. Oké. Okay. Jolandus keuze met een plaat. Waar je echt niet op zit te wachten. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you too. get you op... a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't work when you're a little bit older. Because we never. All oh, meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear We're over, you're under You never have to wonder We can always play by ear And that's the deal, my dear Deal night, deal night. My mom was mad, but I never cared And babe, I don't regret bread. I'm pretty sorry that you never met But girl, I work on that Even a million miles don't get me gone I'll meet you every night In every dream I find your love and that makes me smile Whenever, wherever, I'm oh. meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my oh. dear. denk weer een moderne salsa plaat. Dit volgens mij zit aan naar te luisteren. Ik ben elke keer op zoek een beetje naar salsa plaat. Het is niet alleen mijn favoriete muziek, maar goed, is het is wel grappig om op te dansen. Ja, nou ja, ik zie daarna kan je automatisch door naar Shakira. Chaki oh, ja. daar was Shakira, oh, Shakir, Shakira. Shakira. Daar was je oorspronkelijk van? Ja, goed, Shakira is een keer altijd leuke muziek. Wat zegt u? Oh, ja, spannende berichten natuurlijk over de poederbrieven die verstuurd worden. De politie heeft vrijdag voor de eerst een foto verspreid van uh, de poederbrieven die verspreid zijn door heel Nederland. En het grappige is, de afzender staat er dan ook op... en dan kom je namelijk postbussen, nou ja, nog wat in Den Haag... en ze hebben op het adres hebben ze gekeken... en financiële dienstverlener Nationale Nederlander... en ze hebben die helemaal doorgelicht natuurlijk... die hebben er niets mee te maken. Maar goed, zo'n envelop, dat staat, dat staat gewoon meestal vast opgedrukt. Maar het is er ook nog eens een keer op geschreven, zie ik. Dus of zij nu, zeg maar, elke keer uh, uh, als, zeg maar, die brieven versturen... en als ze niet goed aankomen... dan komen ze uiteindelijk ook weer bij dit postadres terug... En ze zeggen zelf, als je zo'n brief binnenkrijgt... je twijfelt erover, maak hem niet open. Er zit een soort wit poeder in. En er zijn een aantal mensen die hebben hem opengemaakt... en die hebben toch wel een beetje prikkende ogen... en een ademhalingproblemen uh, gehad. Dus ja, wat dat nou precies is, ze willen er nog niks over zeggen... maar ze hebben nu in ieder geval wel een afbeelding van de brieven. Dus kijk even de krant, naar de poederbrief... en dan zie je welke brief je even moet laten liggen in de brievenbus vandaag. Ja, het, is, het, is het doet een beetje denken aan die bombrieven. Ja, ze waren dat toch nog? van een bepaald bedrijf allemaal, die brief, dat je ding. Dat, zegt u? Die brieven waren toch allemaal van een bedrijf, een specifiek bedrijf. Ja, dat leek van een bepaald bedrijf ja, te zijn. Maar dat ja, is het niet. Dat Moet je even zeggen, het bedrijf? Ja, dat de nationale. Wat er stond er ook weer? Nationale, uh, nee. Financiële dienstverlening Nationale Nederlanden. Daar is het van. Maar dat heeft, die heeft er niks mee te maken. Maar goed. Uh, dus uh, wees, uh, wees erop bedacht. Ja, Geen brieven van de nationale. Ik doe me denken aan die actie die ooit Gil Belen poederbrieven stuurde naar de, de KRO of zo was het, hè? Dat Gil Belen dacht gewoon... Ja, dat Antrax of zoiets was dat toen. Dat was gewoon mail, maar. Uh, het is wel ook een boef ook, die yeah. belen. Ik ja, heb toevallig wel gisteren... tussendoor heeft hij van iets van koekoeroe of zo. En dan gaat hij allerlei... Uh, uh, goeroes en zo gaat hij interviewen. Oh, okay. Gisteren had hij dan Jan Geurts... Of daar nou, gisteren, een paar weken geleden. Gisteren, ik luister dan in stukjes hoor. Het is dan twee uur of zo. Ja. Maar het is wel heel leuk wat hij ook allemaal durft te vragen aan die mensen. De, Tuurlijk. Het is echt wel heel, wel heel grappig. Nou, als we het toch over koeren hebben. Gisteren heb ik we natuurlijk weer Louis Troostje zitten kijken van de BBC. En die had, uh, grappig, op zolder gingen je allerlei dossiers doorploegen. En dan tussendoor gaf hij ook zijn kinderen nog een beetje eten. En iedereen rond op een huis liep je een beetje rond en liet ze alle oude fragmenten zien. En over Goer is gesproken. Hij sprak dan een gegeven moment iemand die dus uh, andere mensen kon genezen met alle healing en zoiets. En één fragment is weg wegbijgebleven. Vond ik echt zo leuk hier geluisterd. She's wonderful. She's sure. Oh, yes, I know. Her. I know it. I used to be a homosexual. She was. She got I, delivered I, I, I during used, the revival. I used really? to smoke pot. Uh -huh. I used to smoke cigarettes. I, I used to live at the bars. Gay bars, that is. Oh, I'm 30 and I was gay all my life. But the Lord delivered me. Yes, the Lord delivered me. Oftewel, ze heeft een uh, genezing bijgewoond En nu, Ze was homoseksueel 30 jaar lang. Ze heeft sigaretten gerookt, ze heeft pot gebruikt. Noem het allemaal wat. En ze was pot en nu ze genezen. Kijk. Is everything all er Is niets aan de hand? Nou ja, goed, Louis, Louis staat er dan heel nuchter bij en die vindt het ja, schappig. Hij doet het eigenlijk voor mij al 30 jaar of zo, hè? Doe ja, maar interviews. Hij, hij is geen dag ouder geworden in die tijd ook. Nee. Nou, nee, hij ziet er nog wel goed uit hij ja. zijn leeftijd. Nee, is het gewoon. Nee, dat is zo'n man, die ziet er hele leven uit als 60, weet je wel, en, uh, de, of, of als 50. Nou, nee, als je die ja, nee, vroege opnames ziet, dan ziet hij het echt uit zijn broekje, hè? Echt een heel... Ja, en, uh, en toen zat gaat ik Dat hij meedeed met een pornofilm. Dat hij ging interviewen. Je mag ook wel een scène doen. Dat had hij echt zo van, nou... Maar hij had toch ook op een gegeven moment ergens. Dat vond ik ook wel bijzonder. Dat hij uh, ging over het schoonheidsideaal. En toen heeft hij toch een beetje liposuctie laten doen. Oh ja, dat klopt. Ja, dat met zijn buik, Tommy Top. Ja, ja, ja. ja, ja. Grappig. Nou, goed, dit ja. was een overzicht van wat hij allemaal gedaan had. Wat hij allemaal gedaan had. Goed, nou leuke plaatjes hier op Bij ZFN, die landenkeuze. Eerst maar eens even de bleachers... En de Bluesers hebben uh, ja de bos zo ver gekeken. Bruce Springsteen om mee te zingen op deze plaats. Ik weet niet of ze echt vrienden zijn. Ik had nog nooit gehoord van de Die Nu zingen Chinatown. Sinterklaas. Wat zeg je? Oh nee, dat is de boss natuurlijk. Bruce Springsteen. Ja, zit je nou heel erg in je stem of niet? Wat het mee. Ja, ja, Bruce Springsteen. Door de bleachers is die gevraagd. Geen punt. Moet ik ook nog geen videoclub optreden? Dan ga ik even op de auto zitten. Dus ik heb hem gewoon even wat met samen. Leuk. Ik weet niet wat ze allemaal bleken, maar... ze noem je zich wel de bleachers. Nou nee, ja, goed. Jolanda had met al veel fantasieën erover. Daar wil ik verder niks over horen, wat er allemaal gebleekt wordt. Dat schijnt echt heel ver te zijn. Dus goed, dit heet uh, Chinatown. En we hadden het eerst natuurlijk al over... Uh, de, de, ja, of vaccineren moet het nou wel gebeuren. 60% van de Nederlanders willen gevaccineerden Gisteren uh, aan tafel minister De Jong bij Opeen met Paul De Leeuw en... Sorry, uh, Astrid Joosten, ik moest even nadenken. En uh, uiteindelijk diep in gesprek en aan tafel zat een Bob Roos... Um, schilder, schilder, instru instructeur. Ja. Ze kon het leren, ze kon het jou leren hoe je Bob Ross zou kunnen maken. En uiteindelijk uh, uh, gaat, Bob, of gaat uh, Paul de Leeuws in één keer naar haar en vraagt dit. ik uh, uh, uh, vragen? Ja. Zou, zou, jij, zou jij vaccineren als het. Nee. En waarom niet? Waarom niet? Waarom ik. Uh, ik wil eerst kijken wat medicijn doet. Ik laat me niet op voorhand uh, vaccineren. Ik neem ook niet de gripprix. Maar, maar Nee, goed, nou, de jongens zei van... nou, ik ga straks nog even na de uitzending even flink met jou praten natuurlijk. Hè? Maar dit die kan zo, zei hij nog wel nee, voor de grap. Maar ik denk echt dat hij wel achter je broek aankomt. Want ik bedoel, heel veel mensen hier worden gevraagd... die doen het gewoon niet. Het grappige wel is, deze dame geeft dus les in het schilder van Bob Ross. Uh, later komt ze echt aan het, aan het bot uh, om uit te leggen... hoe ze nou eigenlijk zo bij Bob kwam. Toen jij bent docenten... Ja, uh, Bob Ross. Uh, hoe ben je daar gekomen? Ik ben het uh, ooit tegengekomen op een uh, creatieve beurs. En dat vaccineerde mij. En toen heb ik daar... fascineerde je? Zie je wel, zie je wel. Ja, zie je wel. ze toch te komen dat ze toch, toch wel wilden. Ja, ik denk toch echt tien uh, minuten ja, later. Ja, ik had het ook gehoord inderdaad. Toen dacht ik bij mezelf, zo, hé, hey, denk dat ze het toch wel wil uiteindelijk. Dus ik keek zo naar de jong. en ze dacht, oh, een lekker ventje. Leuke jongen, ja, ik laat me door als hij me prikt. Als hij me wil prikken, kom maar. Kom maar mee. Maar Hij zat ja. ook, hij, hij, hij ook helemaal in de, in de uitzending ook, die de, die, de jong. Ja. Die vond het hartstikke leuk allemaal. Ook over dat schilderen en zo. Volgens mij gaat hij het ook doen. Ja, het grappige is, ik, ik keek haar. En natuurlijk, ik als hele magere man, volgens heel veel mensen. Kijk naar haar en denk ik. Mens, neem dat vaccin. Ze was echt zo boven de maat. Ja, dat is waar. Maar goed, uh, Paul Leeuw kan dat natuurlijk niet zeggen. Maar ik denk, oh man, ja, en je Paul bent ook, ook 50 Paul plus. Ja, maar zij was echt wel, denk ik... Wow, dat je het risico wil nemen, hè? Je zit heel stil, tijdens het schilderen. Je moet er niet bij gaan zitten. Je moet er gewoon staan. Nog even een klein stukje popros, dan? Tell you what, let's make a happy little sky. And for that, I'm going to go right into a touch of phthalo blue. Just a little bit. Just pull a little bit of the color out. No, no, no. And then tap the bristles firmly into the color. Ik heb ook de mij, hoor. Ik denk van... Ik heb ergens wel wat verven, huis. misschien moet ik het gewoon ook eens gaan doen. Valt het zo zwaar tegen? Ja. Oh ja. Ik moet zeggen dat het schilderij wat uh, Paul had gemaakt, vond niet slecht. Nee. nee. Hij zei van op, op, op afstand zie je er iets in. Want tegenbij vond ik het ook wel aardig. Dat is niet heel slecht. Nou goed, het is ja. uh, grappig, maar uh, ja. ja. goed, deze dame, ik zou zeggen, doe er maar even een naaldje in voor de zekerheid. Ja. Zeker als je nog klanten wil houden. Maar dat krijg je natuurlijk wel, hè? Ik bedoel, ik word straks ook bijna verplicht om dat naaldje in me te laten steken. Omdat ik werk in de zorg. Ik kan het ja, alleen maar overdragen. Maar het grappige is, er later werd een jongen gevraagd... oké, okay, dus dan laten we ons vaccineren. Maar als je het dan krijgt, kan je het wel doorgeven dan? Dat wisten ze nog niet. Ja, natuurlijk. Maar wacht, je neemt het voor een ander... maar of je het door kan geven, dat wisten ze nog niet. Maar waarom neem je het dan? Om jezelf te beschermen. Maar als je het dan niet wil, hoef je het ook niet te nemen dan. Want je doet het voor een ander. Maar dat is nog niet zeker. Nee, dat nou, blijft een uh, groot verhaal. Zeker. Hebben ja, zeker niet een doelgroep een echt uh, waar we op kunnen testen. <laughs> Zoiets? Nou ja. we wachten er allemaal maar af. Ik, ik denk, heel veel mensen hebben inderdaad van... ik wil dat vaccin wel, maar ik wil niet als eerste. Ik wil gewoon, doe mij dan maar als het uh, als 2000ste of, of 10.000ste. Gewoon één of twee weken nadat we een heleboel al gedaan zijn... om te kijken of er dan mensen heel erg ziek worden plotseling. Ja. Want dat, dat, dat kan je natuurlijk wel doen. Dat, dat is toch je goed recht? Ja, zeker. Maar je hoeft het toch niet gelijk te doen? Want dat kan toch niet allemaal tegelijk inprikken. En wat hoorde ik nou op het nieuws ook alweer? Kwetsbare ouderen krijgen straks als eerste een coronavaccin. Ja. Zou u een coronavaccin willen? Ja. Maar waarom? Ja. <laughs> en dat grappige is, die interviewer was dus een, een, een ouder ter huis... en die vraagt dus aan zo'n uh, oudere vrouw die zegt van... Maar waarom? En ik dacht, oh, wat denk jij nu? Jij gaat toch binnenkort dood? Ja, dat, dat is heel duidelijk, ja. Dat hoorde ik wel een beetje in deze ja. vraagstelling. Maar, ik maar ik waarom? Wel, ik heb ook wel ergens in interviews gehoord of, uh, dat, dat vrouwen zeiden... Nou, ik, uh, kreeg ik maar corona. Ik vind er niks meer aan. Dat heb ik ook wel gehoord. Hier. Dat mag helemaal niet. Is... Mag, mag je dat niet denken? Nee. Dat je een voltooid leven hebt? Nee. Dat palen wij. Ja, oh. Dan okay. sturen we vrijwilligers op je af. En die gaan jou weer zin geven. Zo is het ook nog een keer. Zeg, ben Ik gek ja, geworden. Doe maar, zeg maar even me. een opwekkend muziekje. Nou, doe maar even ik een missie muziekje. Hey precies. See ya, hey boy. Geen idee. Nou, nog even opbeurende stukken tekst. Wij Nederlanders, wij redden dit wel. Het wordt zwaar, maar we houden vol. Nou goed, uh, zoiets. Dat soort theorieën kunnen het erop loslaten. Het is uh, de zaterdagmorgen fijn de toestel op aanstaan. En en, heb je uh, gehoord over Thanksgiving? Nee. Dat er toch wel hele problemen was in Amerika. En dat er heel veel mensen uh, problemen hadden van... Ja, een kalkoen. Kan je ook een stuk kalkoen kopen? Want het moet altijd zo'n groot ding op tafel. Ja, dat kan je en, nu niet kwijt. Uh, Oma maakte altijd al het eten. En ja, oma die zit dan verderop. En iedereen ging naar huis. En iedereen blijft thuis. Ja. Dus de oma was waarschijnlijk wel blij. Nou, het was eigenlijk toch wel gewoon lekker. Met de, maar met z'n viertjes of zo, met de buren. En nou niet met al die kinderen. Het is altijd een gek huis natuurlijk. Dus, oh, dat weet ik niet. Voor mij, de ouderen vinden het toch altijd wel heel gezellig. Als ik merk aan mijn schoonmoeder. Ja? Ja, die vindt het wel heel gezellig om alles bij elkaar te zitten. En nu is Sinterklaas, gaan En die, uh, Daar ga ik hem niks over zeggen. Waarom niet? Nou, dan is het foute boel meestal. Hè? Als ik er niks over ga zeggen. Natuurlijk. Oh, okay. Nee, ja, we gaan dus wel, uh, wel vieren. Maar in een dus uitgeklede versie. Dan kan je natuurlijk uh, uh, Sinterklaas vieren. Hè? Dat, je, dat je met een soort zoom. En dan kan je dus wel uh, uh, gedichten voordragen aan elkaar. Oh ja, vieren. En, en, en, en uh, Iedereen mag dan zelf een cadeautje kopen. Maar ja? dan regel je wel dat er gedichten getrokken worden, loodjes. Hoe je gedichten voor elkaar maken. Oh ja, dat Wat leuk. Nee, we nee, gaan wel elkaar ontmoeten, maar dan gewoon uh, wat minder. In die twee gedeeltes. Oh, so. Maar ik hoorde wel, dat was wel leuk. Van de uh, begrafenissen mogen 30 man komen en je mag maar twee mensen op bezoek. Nou, we gaan gewoon. Een uh, begrafenis. Met kerst gaan wij flappie uh, twee ja, dagen lang begraven. Het bericht is op verschillende plekken naar <laughs> naartoe gekomen. Ja, Dat is wel heel grappig. Ja, de begrafenis van flappie duurt twee dagen. Ja, ja zeker. Dan uh, gaan we elke keer mensen uitnodigen. Nou ja, goed. Ja, dat is natuurlijk wel met de mensen naar de kerk. Ook al zoiets. Ja, naar de kerk mag het wel allemaal. Maar uh, mensen die voetbalwedstrijden of naar het theater willen, dat mag allemaal weer niets. Nee. nee nou goed, zin er even te kijken. Ja. Oh ja, we hebben het ook in Alkmaar. Het is wel vrij heftig. Het komt ook steeds dichterbij. In Alkmaar hebben we het een aanronden. Die heeft 23 vrouwen Geval. Het was afgelopen week op opsporingsverzocht. Dinsdag woensdag is op de televisie. En mijn dochter zegt laat, s'avonds laat toch. Nou, ik ga nog even een rondje lopen. Ik zeg, ik dacht het even niet. Want in het park waar wij vlakbij wonen. waar heel vaak ook mijn vrouw doorheen fietst. daar is hij dus actief geweest. En als het schijnt eerst, dacht ik, hij geeft alleen een tik op de kont. Ik denk, nou, dan. Dan moet ik binnenkort ook maar even naar het politiebureau. Want ik heb ook wel eens vrouwen een tik van gegeven. Ja, oh, ja, ja. Het nog nooit dat is lang wel, wel, wel, bij jou. Gaat het wel? wel lang, <laughs> dat was lang geleden. Maar toch heb ik dat wel eens <laughs> gedaan. Dus of ik nou meteen helemaal een aanrander ben. Nee, later bleek hier dat hij ook wel flink met zijn handen overal grijpt. Dus dat gaat wel iets verder. En er zijn nu 23 aangifte. En nou ja, goed. Die, die drie vrouwen die ik gisteren op bezoek had: twee zusjes en mijn dochter, die had echt zoiets kom maar op. Als hij, als hij mij aanvalt... zitten alle drie zitten op kickboksen. Okay. Dan kan het best zijn dat het binnenkort een slachtoffer is... in plaats van een dader. Ja, zeg okay. nou dames, hou ons een beetje rustig. Ze oh, gaan hem uitlokken straks. Ja, zeg, ja, <laughs> ik, zeg, ik weet niet of je... van Quentin Tarantino die film kent, de, de stuntman of zo. Joe de stuntman of zo. Nee. Uiteindelijk drie vrouwen die dan de stuntman even te grazen nemen. Oh. Ja. Dat is nog een vrij heftige film. Natuurlijk weer Quentin Terentine... waar onnodig veel agressiviteit en uh, geweld niet voorkomt. Maar die, toch meiden, die meiden kunnen inderdaad... Uh, gewoon net zo, want, wat komt hij uit de bosjes iedere keer springen? Een struikrover. Ja, dat weet ik, ik eigenlijk niet. Hij is ook wel op de fiets actief geweest, geloof ah. ik. Nou goed, wordt vervolgd. Nou, een van de laatste platen voor 9 uur. is dus één van mijn favorieten van vorig jaar volgens mij. Simplicity. Simpelheid. Hij het simpel allemaal. Het hoeft niet groots meer dit jaar. nee. Have it over Spector. Climb to the top of the greasy pole, serve my time in the capital. Try to say something. Really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 We hebben een specter hier in de zaterdagmorgen op tegen het einde van de radioprogramma. En hij houdt simpel. Wat had jij nou nog? Je had een bericht. Ja, er was een jongen die uh, woonde in Geffen. Ja? En die uh, had op TikTok had illegaal vuurwerk laten zien. En uh, toen is de politie uh, die had dat gehoord. Uh, iemand, uh, ja, de verrader slaapt nooit natuurlijk. Nee. Er is niks aan Nee, Er nee. nee. is geen bom. Of nee, niks aan nee, aan nee. dat was nee. het ook niet. Maar in zijn slaapkamer vonden de agenten mortiergranaten. Ja? Meerdere cobra's. <tus> En een heleboel nitraten. Okay. Ja, de jongen wordt op een later moment verhoord. Maar het vuurwerk is uiteraard in beslag genomen. Yep. En ja, jaar komende jaarwisseling, dat weet u allemaal... het is een vuurwerkverbod van kracht. Op die manier hoopt de kabinet de zorg te ontlasten. Dus, uh, ondanks dit soort gaat de handel in illegaal vuurwerk onverminderd door. En je hoort ook nu af en toe al enorme bommen afgaan, hè, uh, s'avonds. Ik schrik me af en toe een hoedje. Ja, die nitraatjes klinken wel bekend. Ja. Dus ben je, zit je ik, gewoon... Uh, dus, gehoord. Ja, ze dus denken van nou, het mag toch niet, dan ook niet... Nou laat ik dan nu maar vast afsteken, want nu let ze niet op. Ja, ik hoor het. Mijn zoon zit natuurlijk, die is ook 16, dus die hebben ook helemaal niet traatjes gehad. Ooit hebben ze allemaal weggehaald, ook naar politie gebracht. Dan hebben we hebben dat hele zooi allemaal wel een beetje achter de rug, hopelijk nu. En ja, uh, nee, goed, ja, het is uh, een drama, uh, ja, want we willen namelijk de mensen in de zorg. Die willen ontlasten, die hebben het allemaal nou ja. zo zwaar. zijn er nog meer mensen die moeten ontlasten, die maar het echt veel zwaar hebben. Ik is wel dat er dan hier of daar wel gewoon een mooi, een mooi vuurwerk van de, van de gemeente uit zelf mag komen of zo. Waarom niet? Ja, maar dat is ook allemaal gevaarlijk. En dat, ook dat carbidschiet is ook allemaal heel gevaarlijk. Er is gewoon een lijstje met dingen die gewoon heel gevaarlijk zijn. En daar moeten we gewoon als overgeven. En als er ook nog mensen er last van hebben en die worden belast daarmee... die moeten we allemaal zien ontlasten gewoon. Dus ja... Zeker. Ja, nou ik, vind, uh, ik mis het wel dan, een leuk vuurwerk? Ja, ja, zeker. Het is, een is moeilijk allemaal. Nou goed, ik zal zeggen, dit is toepelei. Volgende week zitten we hier weer tegen oude eeuwen. Tot volgende week. Maak er een mooi weekend, weekend van. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van Ding.